Start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Bol.com gaat 300 banen schrappen, zo'n 10% van het personeelsbestand. De webwinkel moet de komende jaren dik 200 miljoen euro gaan besparen. Komt doordat mensen door het dure leven minder online zijn gaan shoppen, zegt het bedrijf. En Bol.com verwacht dat dat nog wel even zo blijft. Betekent niet dat er gelijk medewerkers ontslagen worden... Volgens de webshop verdwijnen 200 banen doordat ze worden uitgekocht of met pensioen gaan. De andere 100 zijn tijdelijke contracten die niet verlengd gaan worden. In Rotterdam zijn een stuk meer mensen slachtoffer geworden van de toeslagenaffaire dan werd gedacht. De nieuwsite Vers Beton zegt dat het gaat om 9200 Rotterdammers. En dat is anderhalf keer meer dan waar de gemeente het over had. Dat zou komen door een nieuwe rekenmethode. Ook Chinista uit Rotterdam werd slachtoffer. De belastingsschuld zelf op zich was volgens mij rond de 15.000, 16 16.000 euro. Nou, dan, dan kan je op een gegeven moment niet meer werken, want ze geven ook geen kinderopvangtoeslag meer voor de kinderen. Uh, nou, die schuld loopt op, uh, vervolgens wordt je, je huis uitgezet, je kan je rekeningen niet meer betalen, alle toeslagen worden verrekend. Nou, dat, dat duurde dus jaren. De toeslagenaffaire draait om duizenden ouders die kinderopvangtoeslag kregen en onterecht als fraudeur werden gezien. In Rotterdam wonen relatief veel slachtoffers van die affaire. En veel Oranje-fans hebben al klamme handjes voor de wedstrijd van morgen tegen Argentinië. De druk ligt natuurlijk het hoogst bij het team van Oranje zelf. En om daarmee om te leren gaan, gaan topsporters vaak naar de fysio, maar ook steeds vaker naar een mental coach. Deze sportpsycholoog legt uit hoe er met die druk wordt omgegaan. Dat je dus scenario's leert, routines leert... Uh, van als je dat hebt, uh, wanneer je dat voelt... dat je dan uh, leert dat, dat te, te, van je af te laten glijden als het ware... en je weer terugkeert naar die taak. Oefenen dus om gefocust te blijven. Het weer, vanavond blijft het overal droog. Vannacht kan het gaan vriezen en daardoor is het morgen vroeg lokaal glad. Morgen ook een grijs dagje en dan alleen wat zon aan de kust... en maximaal een graad of drie. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB...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 Dit is Kerst met ZFM met men nu alternative FM.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 Nou, ik zei het al, 19 december. Noteer hem maar alvast. Deze zit er ook in. Verline. Gulf hit in 2020-2021, zo'n beukje. Door mijn voormalige collega Walter Hans en ik naar voren geschoven. Maar ach, hij blijft het uh, leuk doen. Ik weet dat ik het maar moet begrijpen.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 Zacht, het kan maar niet te hard, alles hapert alles zwart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 Beat. Zal ik een pillen en wiet Shari is een freak Ze kan het zakken naar beneden en Je sluit je pillen op die beat Zal ik een pillen en wiet Shari is een freak Je kan genieten van een wijntje Maar soms geniet ik van mijn wiet Zal ik een pillen en ik een pillen en wiet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 de krus pakken in de kerk daar, Beetje filosoferen van hoe de weg gaat Nu heb ik te veel doelen, het is maar net hoe dan mijn pet staat Ik wil mijn bro en ik zeg hem dat ik langs Moet even mijn hoofd legen, die story is belangrijk Ik vond die beat, deze track is wat ik dan schrijf Moest het al lang kwijt zit in de studio Ik kan het voor deze, maar dagen we weinig Deel wat mijn hoofd Familie op één, doel het voor die kleine voor deze paar dagen te weinig deel aan m'n hoofd of Moet het eruit, uit? Dus ik die zon Nu krijg ik belletjes van bro, waar Ik ben nu papa man, ik kook een beetje draai en was je Binnenkort, zet mijn toch haar eerste stapje Dus ik blijf rennen voor haar schoenen en haar winterjasje Tegelijk zoek ik nog steeds naar balans Vergeten met mijn pa te bellen, dagen die zijn lang dan En toe voor ogen is waar m'n tijd van afhangt Ik denk niet in beperking, ik denk altijd in wat kan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 Ik werk voor deze, maar dagen te weinig, deel aan m'n hoofd. Wat moet het eruit, bestep dus ik die zon in de studio? Ik kan een voor deze, maar dagen te weinig, deel aan m'n hoofd. Familie op één, doe ik voor die kleine, alles moet hoog. Ik werk voor deze, maar dagen te weinig, deel aan m'n hoofd. Wat moet het eruit, bestep dus ik die soms?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 Verbind tenslotte. Uh, dat is zeggende gaan wij gewoon weer naar een stel herderschoppers uit Utrecht. Velvet Teen Rabbit met My Stitches Itch.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 Um, en, ja, wat wou je zeggen? Ja. Nou, nee, ik wou zeggen, je zegt een rauwe randje, maar dat hebben we er, uh, even vooruitlopend op, uh, op onze nieuwe single. Ja. Uh, is dat, uh, ja, die lijn hebben we nog verder doorgetrokken, zeg maar. Ja. Um, schu ja, nou, we hebben het toch een beetje over dat rauwe randje hebben, maar schuwen jullie dat dan ook niet?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 We zijn er doorheen voor deze alternatieve VM en we sluiten af met Francis. Op blik, volgende week zijn we er weer. En dit zijn de ziele roerselen van Frans de Blaak. Rose, Jane, my head is with my again. brighter as was everything. Sweets go bitter on my tongue.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 This is a baby